Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacijfers gaan omhoog, maar niet zo snel als gedacht. Half januari dachten wetenschappers dat het met de Britse variant heel snel zou gaan. Maar dat viel uiteindelijk minder rampzalig uit. Ernst Kuipers van de ziekenhuizen gaf daar net een presentatie over. is natuurlijk wel een grote maar. Tegelijkertijd toont dit ook wel dat... Op het moment dat je maatregelen versoepelt, kan het ook heel snel gaan. Dus je hebt nog steeds weinig ruimte, ook al zitten we in een veel gunstiger situatie dan we... Uh, een aantal weken geleden hadden durven hopen. Veel meer versoepelen dan het kabinet nu van plan is... zit er dus echt niet in, volgens Kuipers. Morgenavond, horen we meer over die versoepelingen... dan is er weer een coronapersconferentie. Door een corona-uitbraak in het UMC Groningen... zijn 52 medewerkers en patiënten besmet geraakt. Ook is een patiënt overleden. Die raakte besmet op een afdeling... waar vooral hart- en longpatiënten worden verpleegd. Honderden medewerkers van het UMCG worden extra getest. Ook zijn sommige operaties uitgesteld. Behoorlijk schrikken voor een vader en twee kinderen... In warme weer. Ze fietsten vanochtend door dat dorp en vielen ineens in een sinkhol. Door een lekkage in de waterleiding was een gat ontstaan waar ze met z'n drieën dus invielen. Ze raakten niet gewond, zijn inmiddels ook weer thuis. En voor de tweede dag op rij hebben we een weerrecord. Gisteren was het al de warmste 21 februari ooit gemeten. En deze 22 februari staat nu ook bovenaan het lijstje. In de beeld werd het vanmiddag 14,9 graden. Veel mensen genieten er natuurlijk van op dit vakantiepark in Drenthe bijvoorbeeld. Ja, hier gewoon genieten van de natuur. En ook gewoon hier leuk bij de speeltuin bijvoorbeeld een midget golfen. En we wouden ook nog op die skelters daar. Ik mag graag wandelen, dus je bent uh, zo in het bos hier ook. En dus Drenthe heeft echt wel uh, mijn hart. Het weer, hartstikke zacht dus, 14 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten. Ook morgen is er een mix van zon en bewolking en wordt het 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene in de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat file op de N201 van Zandvoort naar Hoofddorp. Voor de aansluiting met de N208 is de vertraging een kwartier. En verder op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn. 20 minuten tijdverlies tussen Abbenes en Rijnzaterwouden.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 Na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. Yo, the crack David and walking away. We zijn er weer, het tweede uur alweer. Ik heb de lamellen even dicht gedaan, Albert-Jan. Ja, is... Want ik kon geen cd spellen meer lezen hier. <laughs> dus bij deze, nou lekker zonnetje hier in Zandvoort, graadje of 15. Dus als je buiten bent, geniet er lekker van. En binnen maken wij radio. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben nog diverse items het tweede uur. Waaronder natuurlijk... De plannen voor de strandbunkeloos bij strandpaviljoen Ahoy. Uh, er zijn ook plannen voor uh, het raadhuisplein. Uh, dat die op de schop gaat en wat het uh, allemaal zo gaan, kunnen gaan behelzen. Uh, verder hebben we natuurlijk, uh, uh, kijken we naar de financiën van de Grand Prix. Want die houden de raad ook flink bezig. Uh, en wellicht nog wat ander uh, verder Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar, op deze zonnige zaterdagmiddag uh, naar ZFM Zandvoort, uw enige echte lokale zender. Dankjewel, Albert Jan. En uh, inderdaad ook uh, lekkere muziek in uh, dit uur Zandvoort op zaterdag. Meekijken, www.zfm-life.nl. ZFM-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En tot aan 5 uur vanmiddag zijn Albert-Jan en ik... er met uh, onder meer deze van Furkel Sharky. Gaan we A good heart. I hear a lot of stories. I suppose they could be true. All about love. And what it can do to you. Highest risk of striking out. The risk of getting hurt. And still... I have so much to learn Vandaag weer lekkere veel muziek uit de jaren 80, Waaronder deze van Furco's, Charky en Coot Hearts. Vorige week hebben we natuurlijk Valentijn gehad en Valentijnsdag. De gemeente Zandvoort ging op pad met een hart. En die vroeg aan diverse Zandvoorts, aan wie geef jij dat hart? En dan zie ik dat we zo dadelijk aandacht gaan besteden aan inderdaad weer het hart... Maar dat het hart in Zandvoort op de schop gaat. Nou, hoe dat zit, dat hoor je na het volgende plaatje van Davina Michel.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 Shall I hide and isolate it from me? Oh, nightly overdose. Need my eyes to close, seeking instead Deze zangeres Davina Michel is toch wel een beetje bij Zandvoort gaan horen. Ja, ze heeft de officiële song gemaakt uiteraard voor de Dutch GP. Vorig jaar uh, Beat Me ging niet door. Dit jaar komt uh, Beat Me weer uit. Alleen dan in een remix of ze gaat een hele nieuwe plaat maken is nog niet zeker. In ieder geval gaat de Grand Prix uh, plaatsvinden in het uh, eerste weekend van september. Al weten we nog niet natuurlijk van uh, hoeveel publiek erbij kan zijn. Nou, Laten we in ieder geval hopen dat het uh, gewoon uh, door kan gaan met uh, volle tribunes. Je hoorde, trouwens een andere single van Davina. Dat was uh, Leijer. Ja, het hart. Geen Valentijnse hart. Maar het hart van Zandvoort gaat uh, op de schop. Klopt. Het Raadhuisplein is het kloppend hart van Zandvoort... en wordt al jaren gebruikt bij grote en kleine evenementen. Door de nieuwste bebouwing op het Raadhuisplein... is de ruimte voor evenementen beperkter geworden. En omdat de gemeente Zandvoort het Raadhuisplein als evenementenplein wil behouden zal er een grote herinrichting moeten plaatsvinden. Inmiddels zijn er twee ontwerpschetsen uitgewerkt. Een rotonde en een kruispuntvariant... waarin beide varianten het muziekpaviljoen... Eh, niet meer in het, de herinrichting past. Op het plein sluiten zes straten aan... met midden op het verkeersrotonde... met als kers op de taart een muziekpaviljoen. Het paviljoen werd in 2008 als afscheidscadeau gegeven... aan burgemeester Rob van der Heijden. In het begin werd het geschenk veelvuldig gebruikt... waarvoor het bedoeld was, gezellige muziekaanbod en entertainment. Maar omdat de doorgaande route om de rotonde bij evenementen... steeds moest worden afgesloten om de veiligheid te waarborgen... werd het paviljoen steeds minder benut. In beide ontwerpvarianten stellen de landschapsarchitecten voor... om het paviljoen te verplaatsen naar een andere locatie. Een optie zou zijn uh, het Gasthuisplein. In de aankomende tijd uh, zullen uh, de, meer, uh, de voordelen van de voor- en nadelen van beide schetsontwerpen meer aan het licht komen. Dus wij houden u ook op de hoogte. Dus het uh, muziekpavillon gaat daar uh, verdwijnen, Albert-Jan? Dat denk ik wel. Hmm. En dan uh, gasthuisplein of, uh, wat ik ook gehoord heb, Louis Carré? Zou ook kunnen. Zou ook nog een uh, optie zijn. We wachten ja. het af. En uh, we volgen het op de voet uiteraard. Zo is het. En dan uh, hoor je het op de Salfoorts Radio. Of lees je het terug in de CFM app. En die app van ons die kan je gratis downloaden in de Play Store. Of uh, zoek even op uh, internet gewoon naar uh, de app van uh, ZFM Salfords. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En luister je 24 uur per dag naar het geluid. Walking round the room singing Pleasant street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the Gelukkig gaat het heel goed met het weer vandaag. Lekker zonnetje hier in Sanford. Mooie lentedag. Je The Weather With You. De single van Crowded House. We gaan terug naar 1969. Wat een mooi jaar, hè? Met Tommy Rowe en Dizzy. I'm Een lekkere gaan we uit 1969. Weer platina bij CFM. Je hoorde Tommy Rowe en Dizzy. We gaan naar het uh, strand, albert -Johan. Het is er uh, mooi weer voor, dus go ahead. Nee, nee klopt. Ik ken ook het seintje dat de, de, de treinen ook weer bomvol zitten... allemaal richting het strand. En, uh, nou nog. gezellig druk is okay. in het uh, centrum. Ja, nee, het was, het, het, het was later wat mooi weer. Hè? Dus nee, mensen zijn wat later gekomen. Maar goed, uh, strandbungalows strand bij Strandpaviljoen Ahoy. In het uh, figurerende bestemmingsplan Strand en Duin werd bepaald... dat in de zones Midden- en Boulevard geen strandbungeloos zijn toegestaan. Wel mag op het noordelijke gedeelte vanaf strandpaviljoen Talassa... strandbungeloos geplaatst worden. In deze zone staan sinds 2019 bij een aantal seizoensgebonden paviljoens... reeds bungalows. Begin mei kan de toerist ook bij strandpaviljoen Ahoy... een van de twaalf strandbungeloos boeken... Begin 2020 werd namens de paviljoens Thalassa en Ahoy... bij de eigendom van de familie Molenaar... al een aanvraag ingediend voor plaatsing van strandbungeloos. Deze aanvraag was tweedelig van aard... en had enerzijds betrekking op het plaatsen van een bijgebouw... op het perceel van Thalassa... en anderzijds het plaatsen van strandbungeloos op het perceel van Ahoy... Bij de beoordeling van de eerste aanvraag toetste het college het beleid. Daarbij werd vastgesteld dat het ontwerp voor het plaatsen van strandbungalows op het perceel van Ahoy niet voldeed aan de voorwaarden... omdat de gezamenlijke oppervlakte van de strandbungalows groter was dan de oppervlakte van het strandpaviljoen. De aanvraag werd door de architect aangepast en in overeenstemming gebracht met de gemeentelijke beleid. Voor de overige voldeed de nieuwe aanvraag en zodoende werd de omgevingsvergunning alsnog verleend. Strandpaviljoen Ahoy plaatst voor het nieuwe strandseizoen 2021 12 luxe vierpersoons strandbungalows. De indeling op 24 vierkante meter bestaat uit een woonkamer met keuken, twee slaapkamers en een badkamer. Dit jaar zal het huidige paviljoen van Ahoy afgeslankt naast Talassa terugkomen en blijft seizoensgebonden. Om aan de gestelde voorwaarden van de gemeente te voldoen wordt de feesttent niet meer geplaatst en staat de goed bezochte speeltuin bij de zeereep achter bij de paviljoens. In 2022 zal het strandpaviljoen van Ahoy in zijn huidige vorm verdwijnen... en plaatsmaken voor iets dat qua ontwerp beter aansluit bij de architectuur van Talassa... zodat er meer een eenheid qua bebouwing ontstaat. De laagdrempeligheid die men gewend is van Ahoy zal zeker blijven bestaan... verzekert de familie Molenaar. Ik zeg ahoy. Ahoy. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a baliol's tea. The winds blew up her bowed up down below. My bully boys blow. She yes. had not been two weeks from shore. Went down on her, a right whale bore. The captain called all hands and swore. He ticked that whale in tow. In May the weatherman comes. I bring my sugar and tea and rum. One day when the time is done. We'll take our we'll leave and go. Take a leave and go Today the woman comes I bring my sugar and tear and mom. One day when the time is done We'll take a leave and go For the boat had hit the water The whale still came up and caught her, her Hands that I stayed harping and fought her When she dived below She she'd not been two weeks from shore When turned on her The captain called all hands and swore He'd take the whale in tow Soon may the so weatherman come To bring the sugar and tea and rum One day when the time is done We'll take our leave and go Take a leave and go Lekkere single en Nathan Evans uh, en Wellerman Audio. That's why God made. That's why God. Vandaar dat ook je eigen lokale radio CFM er al 31 jaar is. That's why God's made the radio, de single van The Beach Boys. Een paar plaatsen geleden draaiden we Davina Michel... ditmaal niet Beat Me, de single van de Dutch GP. Maar daar willen we toch nog even op terugkomen... want ja, dat betekent Dutch GP, betekent ook festivals daaromheen... in Zandvoort en de regio, albert -Jan. Voor de site events festival Zandvoort Beyond, dat is de verzamelnaam, dat tijdens en in aanloop naar de Dutch, Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort wordt georganiseerd, is er wordt een is een aparte stichting opgericht. Deze week is Sander ten Bosch aangesteld als interim directeur bestuurder. De stichting is een initiatief van de gemeente Zandvoort, de organisatie van het Dutch Grand Prix en Zandvoort Marketing. Door intensieve samenwerking tussen het hoofd-event en de site events festival ontstaat een unieke situatie waarbij de activiteiten niet alleen op het circuit zullen plaatsvinden... maar ook in Zandvoort zelf en in de omliggende gemeenten. De formele oprichting van de stichting met de zoektocht naar de juiste directeur-bestuurder... leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies zal er nog enige tijd in beslag nemen. Omwille van de tijd is daarom Sander ten Bosch aangesteld als interim-directeur-bestuurder... Hij heeft een vergelijkbare functie ook bekleed voor de zelfstandige stichting TT Week Assen en is derhalve zeer ervaren. Hij wordt bijgestaan door eventproducente Annelot Lems. Zij is een ervaren freelancer en was vorig jaar al kort betrokken bij het voorbereiden van het Site Events programma. Samen met ondernemers in Zandvoort en uit de regio gaat het duo vol aan de slag om een fantastisch Site Events festival neer te zetten. Meer weten over de stichting of ideeën voor activiteiten... mail ze daar site-events-zandvoortmarketing.nl site-events-zandvoortmarketing.nl uh, In ons programma van Zandvoort op zondag komen wij daar uh, uh, op terug. En wel uh, met name het interview wat vanmorgen Sander ten Bosch had... met onze presentator Roy Donger van Goedemorgen Zandvoort... Dus de net benoemde interim-directeur van de stichting zandvoort Beyond io zal dan uh, ingaan wat zijn opdracht is en hoe hij uh, de nabije toekomst ziet. Daarover meer dus, zoals gezegd, tijdens Zandvoort op zondag tussen 2 en 5 morgen. Dankjewel uh, Albert-Jan. En ik uh, zag trouwens op uh, Facebook dat uh, ook in uh, de Haarlemmermeren al evenementen gaan... Uh... ...plaatsvinden ja. rondom de Dutch GP. Dus uh, de hele regio wordt erbij betrokken. En een goede zaak dat uh, Sander is aangetrokken hier in uh, Zandvoort... ...om uh, met al zijn ervaring het verder op poten uh, te zetten... ...om uh, mooie evenementen rondom de Dutch GP te gaan uh, organiseren. Nou, normaal gesproken zouden we uh, zou het plaatje moeten gaan starten... ...maar dat wilden die even niet doen, maar gelukkig uiteindelijk wel... Als we kijken naar de hoes van de platen zien we een, een soort van een oude raceauto op de hoes staan. En ook dat past weer een beetje bij het onderwerp wat we net hadden. Maar het is een beetje een zielig plaatje, want het is een lonely boy. Was born on a day, 1951. And with the slap of a hand he had landed as an only son His mother and father said What a love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 Robert-Jan, ik hoop uh, niet dat dit uh, ook gaat gelden voor uh, Sander ten Bos. Want dan schiet het natuurlijk niet op hè, met evenementen. Lonely Boy. Je hoorde de single van uh, Andrew Gold. Meer Sander dus uh, morgen bij Zandvoort op zondag. Uiteraard ook bij eigen lokale radio CFM. Heb je al gezien in pizza? Nou, dat gaat uh, goed komen bij het volgende plaatje hoor. <laughs> Quei momenten fra dien. I distacchi i e ritornen. Da capirci niente po. Ja, come vedi. Sto pensando a te.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 All in love with Elvan, confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogni suoi. Sto pensando a te. Als ik uh, dit soort uh, muziek draai op de Zonkortse Radio... dan gaat uh, collega Albert jou meteen weer uh, licht geven. Blunderen van uh, geluk. Door de klas Della Vita, Tina Turner en uh, Eros uh, Ramazotti. Een echte pizza pizzaplaats. Hè? Bij thuisbezorg.nl kan je zo'n... Uh, zou je thuis laten komen. Albert Jan, toch? Uh, ja, ik, ik weet het wel. Maar... Ja. Nou, nou, nou, de rest van de familie. Nou, de rest... <laughs> die is toch nog niet zo groot? Of uh, weet ik nee, meer uh, nee, iets uh... die is Oost-Indisch doof. Op... <laughs> ah, vandaag, vandaag, vandaag. Even uh, wat anders. Uh, afgelopen dinsdag was er een uh, raadsvergadering. En ik weet dat uh, een van de belangrijke punten was eigenlijk de samenwerking met uh, de gemeente Haarlem. De ambtelijke samenwerking ja. heb ik het dan over. Of de beëindiging daarvan. Uh, ja, daar, daar een klein beetje de beëindiging. Maar dan gaan ze uitzoeken van wat dat uh, eigenlijk allemaal uh, wel kost. Ja, nee. Ja, maar uh, het gaat eigenlijk altijd om de centjes. Dat, is, uh, ja, en, en dat met, is met alles zo natuurlijk. En met name ook de financiën uh, in de aanloop naar uh, de Grand Prix. Uh, uh, want ook, je hebt geld nodig natuurlijk om de, om de zaak te onderzoeken en uh, aan, aan te zwengelen. En daar is ook geld voor nodig. En daar werd toch afgelopen dinsdag behoorlijk over, uh, over vergaderd. Want de door Zandvoort toegezegde financiële steun voor de Formule 1... heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Meer dan twee uur, u hoort het goed, had de raad nodig om tot een stemming over te gaan. Uh, even een stukje geschiedenis. In 2015 had de raad unaniem besloten om alles in het werk te stellen... om de Grand Prix terug naar Zandvoort te halen. Hiervoor werd een budget van 4,1 miljoen euro voor gereserveerd. Maar de Raad is bang dat het nu extra gaat kosten... omdat de eerste keer vorig jaar dus in mei door corona geen doorgang kon vinden... terwijl wel al behoorlijk veel kosten zijn gemaakt. In 2019 bleek dat het hosten van een groot evenement met internationale allure... veel uh, vraagt van een gemeentelijke organisatie die daar, die daar geen ervaring mee heeft. Daarom zijn in, alle, in die periode veel kosten gemaakt voor het inhuren van externe expertise... Met de verwachting dat het in de komende jaren daarna met de kennis die bij de eerste keer opgedaan is, een stuk gemakkelijker zal zijn. Dit agendapunt was natuurlijk met name voor raadslid Karim El Gabali van GroenLinks dermate onduidelijk... dat hij gaarne ga de vergadering heel veel vragen op verantwoordelijk, op verantwoordelijk wethouder Remo van Haaf de Afruur. En wel zoveel dat hij in tweede termijn daar zelfs een excuses voor aanbood. Ook mevrouw Geuransson maakte duidelijk dat haar partij voor de Grand Prix is... maar wel zodanig uh, het binnen zo lang dat het binnen de afgesproken budget blijft. En uh, Bruno bouwberg wilson van de oude partij Zandvoort... was ervan overtuigd dat het budget met meer dan 2 miljoen zou worden overschreden... en pleitte ervoor om het uh, begeleidingsteam af te scharen. En tevens was hij ervan overtuigd dat het college de raad niet proactief had geïnformeerd. Nou, dat heeft dus nog erg veel tijd uh, uh, ge uh, gevergd, die discussie... En er volgden dus in de discussie over het wel en niet beschikbaar stellen... van een budget vanuit het strategisch investeringsagenda. Wethouder Gert-Jan Bluis van Financiën gaf aan... dat het college met een werkkapitaal nodig heeft. En dat is er nu niet. Dat betekent dat er dus geen krediet is... en dat we nu niet kunnen doorgaan, stelde hij zich hard op. Na een schorsing, aangevraagd door de raadsvoorzitter... burgemeester David Bolenburg, kwam Van Haven terug met een mededeling... dat het voorstel nu zou zijn om... 430.000 euro extra te onttrekken uit het Strategisch Investeringsfonds. Uh, uh, uh, uh, hiermee ging de Raad wel akkoord, uit, uiteindelijk wel akkoord en zelfs unaniem. Waardoor de kosten voor de voorbereiding van de, voor de Formule 1 in september voorlopig gedekt zijn. Nou, dat zal die meneer in Assen ook wel prettig vinden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Die heeft zijn bankrekening al doorgegeven. Dacht, dus, ik, ik zing ook alweer een toontje lager, maar ook kan hij weer een toontje hoger. Nou, sowieso. Ja, anders had ik mijn grote vrienden in Den Haag wel even opgebeld. Mark Rutte en de Wopke Schaatser Hoekstra. Ja. Of ze nog ergens, ergens geld konden lenen en dat ze dan geld toe konden geven. Dus ja... Dat schijnt zo te werken, toch? Ja, of niet? Klopt. Ja. Nou, in ieder geval houden we het uh, in de gaten hoe dit uh, allemaal uh, verder gaat verlopen. Dus jou, Mascoan, zeggen we uiteraard ook bij de Somforce Radio. En als ik je weer zie, Thomas Acta en Paul de Munnik zijn hier. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen? En wat zeg jij?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 You need en Paul de Munich waren een hele tijd uh, uit elkaar. Was een uh, zangduo uh, dan en uh, gelukkig weer teruggekomen door eigenlijk een uh, initiatief rondom de vrienden van Amstel de plaat. Die is juist geworden. Tezamen met uh, Maan en Typhoon en Als Ik Je Weer Zie. En hier is Dolly Parton. Tumble out a bit and And try to come to life Jump in the shower And the blood starts pumping Out on the streets The traffic starts jumping With folks like me On the job for nine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 Door de, de single van Dolly Parton en uh, 925. Ah, komende maandag weer hoor, want uh, eerst nog een zaterdagavond en een zondag. Een lekker weekend hier in Salfords met een heerlijk zonnetje. Temperatuur rond de 15 graden, dus we klagen zeker niets. Nou ja, ik uh, ben aardig in uh, conditie gekomen trouwens... Uh, door uh, het uh, nieuwe afvalinzamelingsbeleid van uh, de gemeente in uh, spaarne Ik moet zo'n beetje... Uh, nou, een uh, halve kilometer lopen met een vuilniszak om, uh, om hem uh, weg te gooien. Maar goed, je komt de buren dan tegen. En uh, is wel een uh, sociaal gebeuren. Uh, sociaal sociale aangelegenheid. Maar, maar, Wanneer ga jij je vuilniszak weggooien? Weet je wat, dan loop ik met je mee. Ja, dan loop ik met je mee. Dan ja. kunnen we duur lopen richting uh, de container. Het, maar goed. Het bent... is wel wat. Maar je hebt toch, je, ik bedoel, als ik het goed gezien heb, je voor, vlak voor jouw deur heb je twee van die grote bakkers ja, maar daar mag je geen restafval in gooien. Nee? Nee, alleen karton en plastic. Oké, okay, en waar... waar Oké. Okay. En dan wachten we nog op de etersrestenbakken. Die moet ook nog geplaatst worden. Zou in januari, begin januari zijn, maar nog niet gezien. Maar goed. Maar ja, ik heb nog wat extra nieuws voor je. Maar misschien moet je nog een stukje verder lopen, want je weet het niet. Want op 12 februari, jongsleden, zijn de definitieve locaties van de extra containers voor restafval en grondstoffen... met de nadruk op restafval en grondstoffen in het centrum van Zandvoort... via een aanwijzingsbesluit bekendgemaakt. U kunt dit aanwijzingsbesluit inzien tot en met 26 maart 2021. In het besluit staat namelijk vermeld hoe belanghebbenden bezwaar kunnen indienen... Sinds november 2020 plaatst Spaarnerlanden extra containers voor restafval en grondstoffen op straat. De containers zijn bedoeld voor inwoners die geen rolcontainer, dan wel rolcontainers aan huis hebben. Zodat zij in de buurt van hun woning, dat geldt dus ook voor jou, hun afval gescheiden kunnen weggooien. Dit zijn onder- en bovengrondse containers. Naar verwachting worden de extra containers in het centrum van Zandvoort vanaf april 2021 geplaatst. Met de plaatsing van de containers nemen we dus dan afscheid van de zogenaamde gele huisvuilzakken. Dit aanwijzingsbesluit kunt u via de website van de gemeente Zandvoort uiteraard inzien. En anders even met bellen met de balie. Huisvuilzakken? Wat zijn de huisvuilzakken? Die gele, weet je wel? Die... Geen idee? Jij bent nooit zo vroeg in het dorp, hè? De, de ondernemers en dergelijke hebben gele huisvuilzakken. Speciale maar heb je, geen, uh, je hebt toch altijd al die uh, rolcontainers gehad? Uh, ja, maar niet, uh, niet iedereen had dat. Dus nee. nee? Nee, niet iedereen. Dus die hadden gele huispels. Wij hadden die zwarte, die grijs. Ja, maar dan spreek je echt over twintig jaar geleden, over dan, ongeveer. Ja, de tijd gaat snel. Uh, ja, nee, dat Tij is gaat ook stil. zo. Dus ik ben helemaal verbaasd. Nee, we hadden ja. toch al die containers die gewoon uh, aan die vuilniswagen werden uh, werd gekoppeld en dan uh, omgekieperd. Nee, maar nee, ook uh, s morgens, uh, van die, als je s morgens door het dorp fietst, dan had je links en rechts allemaal van die gele uh, vuilniszakken. Rob, tot... Tot voor kort nog, hè? Oké, okay, nou, tot zover. <laughs> <laughs> Echt, waar heeft hij het over? Goed, dat was uh, de, de, de inzameling van het uh, huisvuil en het uh, restafval. Uh. In ieder geval, ik zou zeggen, net als Albert-Jan... Wordt vervolgd. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we er nog 1 uur lang. Zandpoort op zaterdag. Leuk dat je luistert. De lokale radio. We zijn er al 31 jaar. Met Madonna ook uit de jaren 80.